Nilgun Jerli, uh, die heeft een column opgenomen en die ja? uh, gaan we afluisteren. En zij wil dat met een behoorlijke frequentie doen. Leuk. Dus ik, be ik ben benieuwd, Pim. Ja, zeker. Heel leuk, ja. Je ik ben mama... onderhand super. Je hebt, je hebt mama klaar staan. Ja, ik heb hem <laughs> Nou, dan uh, gaan we naar het tweede uur. Dan komt de wethouder uh, Kloet vertellen over het inloopbadhuisplein... en nog wat over uh, openbare ruimtes. Daarna praten wij met Sven Drommel over... Uh, de moties en de GVVP die goedgekeurd is. We willen wel eens weten wat het inhoudt en wat de VVD daarvan vindt. Als ja, laatste, ik... Pim. Ja, dan kennen we Gerrit Bodden over de bridgecursus voor beginners. die we in februari gaan uh, organiseren. Er... met hoop natuurlijk dat er weer veel bridgeers bijkomen. Want uh, we zien toch wel het aantal bridgeers bij onze, leef, uh, onze vereniging afnemen. Ja, Een vergrijz, vergrijzende zaak. Ja, zeker. Uh, ja. ja, dat, ja. dat hou je. Goed. Ik zou zeggen, Pim begin. Daar gaat hij. De persoon die een Dream bent, natuurlijk. <laughs>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 Dat zijn de excursies. Nou, er uh, is heel wat te doen. Ik, uh, ik zie ook wat ik die uilenballen uitpluizen. Kijken wat er allemaal in zit. Uh, ja. Kijken hoe een, een, een vogel geprepareerd wordt. Dat, ik denk Even. dat het, op, het opzetten van vogels is. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Wat ook wel uh, vermeldenswaard is dat uh, speciaal ook voor deze dag, dus voor morgen, is uh, het Vinkenhuisje is open. Dat is het uh, historische Vinkenhuisje bij de Vinkenbaan.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 Uh, en daar ja, dat, dat moeten mensen als een broodje willen of lekkere warme chocomel. dan uh, ja, moeten ze voor betalen. Maar dat is op zich niet zo raar. Dat kost nee. gewoon een beetje geld. Ja, dat is logisch hè. Ja, ik, en ik, ik, ik heb nog wel een vraag ja. over het over het busje. En ja, het busje wordt natuurlijk ter gesteld. Maar zijn er uh, veel bijzondere plekken uh, in de waterlijnduinen waar die uh, groepen vogels zitten, omdat je daar naartoe moet gaan?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 Eh, want als de mensen de ingang oase binnenkomen... dan komen ze eigenlijk vrij snel aan hun rechterhand... is er een vlonderpad. Dat is zo'n houten pad. En dat gaat al slingerend rond richting het eh, bezoekerscentrum. En langs dat pad is de roodborstjesroute. En eh, het, dat is allemaal weetjes over roodborstjes. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor, ook voor de kleintjes... Eh, voor de kleine kinderen ja, gewoon heel leuk is. Het eh, roodborstje. <kwijnt> Het rood bosje. wordt boos als hij rood ziet. <laughs> Ja, dat is toch een heel, ja, tuurlijk. heel interessant iets. Hij ziet een rood borstje van een andere rood borst... en hij wordt bloos. Oh. Want daar kan hij niet tegen. Nou, dat soort dingen allemaal, weet je. Dat is gewoon heel leuk om over te doen. Ja, zeker. Nou ja, er zijn uh, heel veel uh, excursies. Ik zou zeggen, uh, ik wens u heel veel plezier morgen. Dank u wel. En ja. ik zal het nog even uh, roepen. De locatie is Amsterdamse Waardlijnduinen... Ingang Oranje Oase. Uh, dat heet de eerste lijweg nummertje 2 in Vogelenzang. Koop een kaartje om de naar in te mogen. Alle andere activiteiten zijn gratis. Loop naar de welkomstkraam. En daar vindt u uh, Bernard van Bazen bij de excursies. Hartstikke oh, goed. Heb ik het zo een beetje bij elkaar? Ja, je hebt het heel mooi samengevat. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan wens ik u uh, heel veel plezier. En uh, dank voor het gesprek. Dank u wel. Daag. Nou dan uh, een stukje van uh, John Lennon, Bebop, Bop, ah, A Lula, uitgezocht door Pim. Heel goed, dan komt hij.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 Um, Dat is inderdaad een aanpassing sinds vorig jaar, ja. Het is wel zo... Je moet uh, al van tevoren... moet je, je inschrijven. Hè? Dus je, je meldt je via de website... Ik wil meedoen. Ja. Dan kom je smiddags al aan... En dan moet je je inschrijven. Nee, je meldt je via de website aan... Uh, tot twee weken voor het evenement. Ja. Dan krijg je um, een stempelkaart thuisgestuurd. En met die stempelkaart... Um, meld je je bij de start. Daar krijg je een petje met een lampje...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 Die uh, uh, in de haldenstaat staat met een hoop licht en een grote waaier eromheen. En dat is gewoon prachtig ja, om te zien. Was het, was het. Dus dat zijn ja. dan de, de bewegende objecten. Ja, ja ook. We hebben ook we hebben, uh, hij kan wel een paar dingen vertellen die ja, je goed tegen kan komen. <laughs> het is, uh, we hebben, ik denk dat dit thema zich heel mooi leent om echt heel specifiek gericht te zoeken in thema's. Uh, thema. Dus we hebben bijvoorbeeld langs de Family Walk ook gekeken naar wat heel passend is bij...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 <laughs> dat, maar ja, dat is toevallig mijn collega die over dit stukje gaat. Ja, nou ja, dus, uh, ik, ik gok dat zo in, omdat ze het uh, volgens mij elk jaar daar uh, ja, op het plein een, klein, uh, ja, nee, met een, feest, een feestje alweziging. bouwen met, uh, met de mensen die terugkomen uh, van de wandeling. Zeker, dat is, dat is eigenlijk het leukste natuurlijk. Als je finisht, dat je nog even bij het plein met z'n allen wat kan drinken, wat muziek. <laughs> daar ja, je nog ja, het gaat niet. over wat je hebt <laughs> gezien.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 You come to the Kingsmith all day and all of the night. I'm not content to be with you in the daytime. Ja, dit was uh, The Kings met All David the Night. Eindelijk weer het kings op <laughs> nee, de radio. Nou, dat, uh, <laughs> dan zal je wat vaker terug moeten komen, Pim. <laughs> of, of je kunt aan Maya vragen of ze ook de Kings. Uh, ja, gaat ik zal dus benaderen. Misschien dat dat Moet wel er al meer gebeuren, is. inderdaad. Ja. Nou, het was een, uh, een, een leuk gesprek met Lightwalk. Lightwalk is echt heel leuk om, om te zien en waarschijnlijk ook om, om mee te doen.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 Jerli, um, zij is uh, cabaretier en uh, columniste geworden. Oké. Okay. Ook hier uit Zandvoort? Uh, Bentveld. Bentveld, oké. Okay. Dus we gaan naar haar luisteren. Ja, hier komt ze. Een paar weken geleden was ik te gast bij Radio Zandvoort... om te spreken over het nieuwe aanwinst van ons dorp...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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? Rustig muziekje als afsluiting van onze columnist. En inderdaad, ze komt dus om de veertien dagen... Uh, we zijn wel benieuwd naar de, uh, wat jullie ervan vinden. Ik zou het laten dat even weten bij uh, redactie@zfmzandvoort.nl. Dan uh, uh, horen we hoe dat uh, gaat. In ieder geval, uh, maar jullie dank je voor... ook dat ze in de krocht gaat optreden? Ja. Okay. Ik weet alleen de datum niet meer. Maar nee. ongetwijfeld uh, kan je op de website van de krocht kijken wanneer het. Okay, dat komt. Zijn, ja. Ja. Of was, dat durf, niet, dat durf ik niet hard te zeggen. <laughs> ik hoop dat komt, ja. Ja, ik hoop ja. ook. Ja. Komt. Maar goed, daar ja. kunnen we ja. wel even naar kijken. Ja. Dus uh, uh, Niel Gul bedankt voor de column. Uh, we gaan zo naar het tweede uur. Dan gaan we praten met Wethouder Kloet. Met Sven Drommel van de VVD. En uiteindelijk gaan we dan <laughs> nog Britsen. We uh, hebben een stukje muziek. Pim, heb je nog wat? Ja, we krijgen nu uh, Tanita Tikaram met Twisting My Sobriety. En dan zien we elkaar in het volgende uur. Ciao, ciao I hear you talking